Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag begint rond deze tijd een protest van de boeren... tegen het stikstofbeleid, maar ook tegen de trage afhandeling... van de toeslagenaffaire en het schadeherstel in Groningen. De boeren zijn vanuit het hele land naar de Hofstad gereisd. De gemeente die heeft boeren verboden om met trekkers te komen... maar veel boeren lijken zich daar niet aan te houden. De politie heeft al tientallen trekkers van de weg gehaald. Ook nou, klimaatactivisten van Extinction Rebellion... gaan vandaag actie voeren in Den Haag...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 Na 59 was de hele nacht en een groot deel van de ochtend tussen Waalwijk en Dussen afgesloten voor onderzoek. En in Frankrijk wordt vandaag weer actie gevoerd tegen de pensioenshervormingen. Dat is al voor de zevende keer in twee maanden. President Macron wil de pe pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64. En dat stuit ook in het Franse parlement op weerstand. De oppositie diende duizenden amendementen in over het pensioenvoorstel. Die moet officieel stuk voor stuk worden behandeld. Maar de minister van Arbeid maakte gisteren gebruik van een omstreden grondswetartikel. Daarmee kan hij alles in één keer laten stemmen. Nou, als de assemblee er niet voor 26 maart uitkomt... dan mag president Macron zelf de knoop doorhakken over de pensioenwet. Het weer nog geregeld zon vandaag en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 7 bij een matige wind uit het westen. Vannacht gaat het weer licht vriezen. Morgen vroeg dan eerst regen of natte sneeuw. Daarna weer droog bij 7 tot lokaal 11 graden. Dit was het NOS-journaal ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Op vijf uur s morgens is het hemels dan al in de weer. Ze gaan naar Spaatje ons en die zegt ja goed verkeer. Sandstorm aan de zee, aan de zandstorm aan de zee. Met vader, met moeder, met broertje neemt met zusje oma fiets, dat er en de hele familie is dus we aan de zand. Mama zegt dat er man een oude zij, ze is is. En moet ze uit, dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze pluistert deelt, vervreemd is weer haar vader opgewond. Oh, maar botsel roept ze geel, de zee zit in mijn ogen. We gaan naar zand.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 En we gaan nu over, zowel op radio, als televisie, naar dit programma. Welkom, Freek. Welkom, Als. Vertel me eens eventjes. Als, ben jij een echte zonsvoortse? Van wie ben je er eentje? Ik ben er eentje van, eh, uh, ja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 Was, weer, was ook een, die heette ook Visser natuurlijk, maar uh, ja, die had als bijnaam de koppen snijden. Hoe kwam die eraan? Er werd vroeger op Zandvoort werd er, uh, vrij veel gedronken. En, uh, Meen al, je dat nou? Ja. <laughs> ja. Oh. En, uh, dat, uh, als hij uh, dronken was, dan riep hij uh, rond: van, uh, kom hier, dan zal ik je kop afsnijden. Maar Le lekker Het is echt. We, we hebben het wel nagevraagd, al uh, heel vroeg. En het is echt, hij heeft nooit geen mens kwaad gedaan. Maar had het dus, al de bijna nou? Hij had de bijna, ja. nou, omdat hij zei, kom hier een je kop afsnijden. Gewoon een dronken. Als hij een, een dronken bui had. Maar goed, dat is ver weg geweest. Dus. Maar Freek, wanneer kwam jij in Zondvoort wonen? Ik ben hier geboren. Geboren! Ja. Wanneer was dat? In 1949. 1949. In en de maar... Zwaalstraat ben Zo ik geboren.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 Beveiliging was er nog nee, niet. Nee, nee. Daar, daar wist niemand wat vanaf. Nee. En je deed het gewoon maar. Ben je nooit van een trap gedonderd? Nee. Ja, op één treetje op een trapje een keer. Dat is stom. Ja. <laughs> <laughs> gewoon dat het laatste treetje was, maar, dat, uh, maar verder is het. Ja, ik, ben, ik heb nog eens een, een, een smakker gemaakt. En. Uh, Met een postverviering? Nee, van? nee. Ik. Uh, er was de Koude uh, Dommerschool, die al jaren weg is. En er zat een torentje bovenop.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 Ik ben al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 Hey! <laughs> you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 Uh, jullie zaten bij de Chinees in de grote houtstraat. Nee, houtplein. Houtplein, jullie waren bezig met bordjes gereserveerd. Ja. ja. Ans viel op jou of jij viel op ons? Nou, toen viel er nog niet zo erg. Oh. Maar het was gewoon dus die, uh, ja, die, die wel een, een hele grote flirt. En ik denk. Eigenlijk, als ik terugkijk, ik flirtte met haar en zij met mij. <lacht> maar weet je, er was een strijd, hè? Er waren op de wurf twee vrijgezellen. Ja. En, en de een was ik, en de andere was Henk Hendricks. En die viel ook op ons. En die had ook wel een oogje op ons, maar die had al een, uh, een, een verkeering gehad met haar nicht. Dus, uh, met Moldenaar. Dus daar wisten ze al wat, wat van nou. Dus <lacht> ik was toch wel een beetje de voorkeur. <lacht> Hoe heb je in kunnen palmen, ons?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 wat ga jij doen na afloop? Hij zegt nou, hij zegt ik ga naar huis. Ik zeg nou misschien zou ik, hij me Hij zegt nou, weet je wat? Ik breng je wel even thuis, want het is laat 12 uur. Ik zegt nou, oké. Okay. Dus ik zeg tegen mijn moeder, ik zeg nou, ik zeg ik word thuis gebracht door, door Freek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 Maar ja, en zo, dus toen waren we ook... Binnen. En iedereen ging rekenen in de buurt. Want die dacht, goddie die van Botje die mocht trouwen. En die gaan al heel snel in de Oostaat. Oh, nou, die hebben zitten rekenen... Tot, tot, ze, tot ze dat ze ons wogen. Maar het was geen moedje. Maar je hebt wel snoepjes kunnen gooien... van af Jawel, jawel, jawel. En dat was zweest altijd, hè? Was, ja, snoepjes gooien. Nou, ja. weet je, het was altijd... Uit suikers, hè? Als ze ja. dus uh, iemand van de wurf trouwden... dan uh, stond altijd de hele wurf op de trap. Ja.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 Dus er werden kaartenavondjes georganiseerd voor de kinderen Sinterklaas. En, nou, zo heel langzaam kwam er eigenlijk op een gegeven moment uh, wat, wat sketches. Ja. En toen werd ook het, uh, het, een uh, beetje uitgebreid.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 Nou, toen uh, kwam het eigenlijk van, nou, daar kun je wel eens nog eens wat, laken, wat van doen. Ja. En toen heb uh, Bets Bakels, die heeft het opgeschreven. En die hebben kleine sketches gemaakt over bepaalde gebeurtenissen. Waar dus bepaalde dingetjes in kwam. Bijvoorbeeld van Kees de Dakkaap. Die werd achterna gezeten. Oh ja? Ja, dat is een algeheel verhaal. Oh. Die uh, was vroeger, was een zonderling iemand. En die rustte een borreltje.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 En maak en er maar wat van. Ja, maak er maar wat van. Maak er maar iets leuks van. Maak er en, maar een verhaal van. En het, het, het toeval is gewoon dat, dat we de juiste mensen hadden. Als je gewoon dus, dat waren de, de sterren van vroeger. Van oma Piet van de Velp, Tante Pie en Tante Engeltje. Nou, zetten die aan een tafel. de uh, avond was gevuld. En, en ze praten wel. We en, gaan even naar de muziek luisteren, spreek. Ja. Freek. <laughs>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 We waren gebleven bij uh, nog een stukje toneel, maar één ding wil ik nog weten, want het eerste toneelstuk wat opgevoerd werd, was Kopjesdag. Koppiesdag. Ja, wat is dat? Ik weet het niet, ik mocht er nooit bij zijn. Waarom niet? Nee, dat was altijd voor de... vertel die... eens, wat is Kopiesdag? Nou.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 Met een gebakje erbij. En meestal kwam al vrij snel de drank tevoorschijn. Want dan werd het natuurlijk gelijk feest. Dan kwam... En dan kwamen ze gewoon eigenlijk... Een vrij gezellige avond. Een vrij gezellig middagia ja, van al de vrouwen. Want de mannen mochten niet bij. Want die werden dan stagmonden naak het ooit gekleed. En Sanford, kom maar even terug. <lacht> Nederlands. Die werden uitgekleed. Kijk, dat hoor ik. <laughs> Tot in een blote kont. Meen je dat? Nou ja, dat was wel. Uh, ja, ze dus waren. Het is bij jou niet gebeurd. Kan.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 Ik heb op zee mijn leven lang bewaren. Mijn vissersdorf ligt aan het Noordzee strand. Ik win mijn brood met zwalken op de baren. Toch denk ik dat nou ik het ben. Een rijkdom ligt aan land. Waar het lied der Brandweeg brand ruist bij dag en nacht. Waar, waar het vertrouwde de huisje altijd, altijd op mij wacht. Waar, waar de meeuwen schreeuwen, boven vol gebruik. Daar ben ik, ben ik. Thuis. Waar, de, Waar klonken de klonken leiden, leiden. wisselen van mijn Daar ben daar ik gevoel Daar voel en ik daar me thuis ik, ik voel me klein Wanneer de stormen huilen Bij donkere nacht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 Waar het vertrouwde huisje altijd op me wacht Waar de meeuwen schreeuwen, boven golf en Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis Waar de klokken luiden, is waar naar huis daar ben ik geboren, daar hoor ik me thuis. Waar de klokken luiden, is er waar naar huis. Daar ben ik geboren. Daarom moet ik me thuis. Daarom moet ik me thuis. Ja, Pascal, dit was uh, natuurlijk Jan van Brakel... met het Noordzeestrand gebeuren. Uh, geweldige keuze heb je vandaag. Dankjewel Echt complimenten. Uh, lieve luisteraars, dit is het programma ZFM Oud-Zandvoort. En we zijn in gesprek met Hans uh, en Freek Veldwis. Mijn naam is Pieter Joustra. Heeft u vragen, opmerkingen, bel dan...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 Ja, een heel spektakel gewoon. Uh, ik uh, werd net voorzitter, 15 jaar geleden. En uh, toen had uh, Pieter Jaustra, die ja, had het, Omar, uh, Omar. Had het uh, idee om uh, dat uh, toneelvereniging Wim Hildering 50 jaar bestond en de WURF om een gezamenlijk openluchtstuk te maken. Nou, dat werd dan, uh, onder de vuurboet. We hebben daar een, een jaar lang aan gewerkt.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 Hebt... Ik kan me die kustnaars nog herinneren in de, in de loods van de Remise. In de Remise hebben ze dat allemaal geschilderd op lakens. Ja. Schitterend. Wij hebben op, uh, op de tol hebben we boven hebben we lakens aan elkaar zitten naaien. En uh, voor die, die doek allemaal uh, te maken. Ja, dat was. Uh, ja, Fantastisch. Dat Zo was uh, leuk. heel leuk, uh, ja. heel mooi allemaal.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 uh, 16 maart. Dus we hebben speciale kaarten. Een verzamelobject. Ja, ja we, we, hebben we hebben twaalf verschillende. Dus ja, dat ja, uh, ik Ik denk uh, dat, uh, dat denk ik ook. Dat we onder... ruilen. Ja. Ik, wil ja, de serie dat, ik wil eigenlijk die hebben. En uh, Heb jij jij, die? Dus het wordt kwartetten misschien volgende week. Voor de voorstelling. <laughs> die iedereen schrijft met kaarten. Ja, en in de pauze. En... Uh, na afloop, en, uh, we hebben natuurlijk traditiegetrouw, hebben we dus, uh, in de pauze, hebben we floating van de Zand voor pop. Ja. Die wordt al, eh. Uh, uh enige jaren gemaakt door Mieke Honde. Kan erg goed. Ja, ja. Ze hebben er Heel in het afgelopen jaar dacht ik zij is al iets van 18 of 19 gemaakt voor de wurf en ik geloof voor zichzelf heeft ze ook 13 uh, na helemaal uh, authentiek alles in de. In de afbeelding heeft zij ja. uh, in de privé, heeft ze in de privé, de privé en we hebben meer gedroogd. Ja, ja. We ja. hebben dus uh, vier uh, uh, oud Sanford tafeltjes en wat is net over en die wordt gemaakt door. Rui Molna? Want die kan Jawel. heel goed tekenen. Die kan zeer, heel, heel die mooi tekenen. Heer. En uh, ja, die heeft toch weer uh, een paar van die dingetjes getekend. En die gaan in de verloting. En dan Balma. Ja, ja Balma. Dat is uh, van oudsher. Heel vroeger had je al uh, de, de uitvoeringen in uh, Monopol. En iedere uh, uitvoering, zangvereniging, accordeonvereniging, muziekvereniging. Die had Balma. Die had, die had Balma. En, en dat... dat hebben we er altijd ingehouden. Heel verstandig. Waar kan ik die kaarten kopen, die toegangskaarten? Ja, die zijn te kopen bij uh, de familie Velvis op het uh, dorpplein nummer 9. Ja. Telefoon 57 164 Oh, en, nog een keer 57 164 En bij de familie Hollande in de Constantijn Huigenstrat, nummer 15. Oké. Okay.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 Dan gaan we over zijn leven gaan we doorvragen. Dus volgende week, het Franse. ZFM, Ouslandvoort, we wensen u een fijn weekend toe.